Slammerfam, phonefuck, phonefuck. Tien overal wacht precies, dus nemen we iemand in de zeik in de Slam FM phonefuck of of FM. Je twint het mee met hashtag Slam FM, hè? Laat weten hoe hard je zit te lachen. Je hebt allemaal wel eens meegemaakt, je staat achter iemand in een snackbar waarvan je denkt, nou zou je dat nou wel doen? Daar kan niks meer bij qua vet. De Tweede Kamerlid heeft nu een plan om vetkleppen te beschermen. Snackbar-eigenaars moeten als een dik iemand te veel vette troepen stelt, op een gegeven moment zeggen, nou zou je dat nou wel doen? Dit is genoeg, dit ga ik niet voor u maken. Waarschijnlijk komt het nooit door de Tweede Kamer. Wij gaan even testen in de phonefuck vandaag. Of snackbar-eigenaren dit nu al doen als je teveel bestelt? Hallo. Goedemorgen. Hè. Met, dag. Ja, Mir gaat hallo. Spreek ik met uh, Broodjeszaak, Lukelers? Ja. Ja, zeg ik wil voor vanavond uh, al wat uh, bestellen hoor. Dat kan. En probeer eens een zijn? Bezorgen jullie ook? Eh, uh, waar, laat? Ja, dit is om mijn werk. Ik zit uh, nog even tot laat te werken, maar ik wil even wat uh, voor mezelf even wat snackies bestellen alvast voor vanavond 6 uur. Eh, uh, wat wil je hebben? Eh, uh, graag een patatje mayo. Ja. Een patatje pindasaus. Ja. Een patatje curry? Ja. Een patatje ketchup? Ja. Ja, patatje urusgan of oorlog of hoe heet die in de tegenwoordig? Ja. Een Bami Ja. Groente kroket? Die nee, heb ik niet. Wat heb je voor kroketten? Eh, uh, van domme kroketten of geworden kroketten? Ja, van dobben is goed. Doe er maar drie. Zonder broodje? Eh, uh, ah, gooit broodje er ook maar bij. Ja. Saté kroket? Gaat ook niet. Wel... Goulash, je... Goulash, ook goed, doe er maar twee. Ja. Nassibal. Ja. Macaroni schijf? Nee, heb ik niet. Kaassoeflee. Ja. Gehakt bal, Broodje erbij. Ja. Picantootje met pindasaus, dat je nog net de Picanto kan ontdekken. Ja. Knakversies, heb u die wel? Nee. Viandel. Mhm. Mm frikandel. Eén viandel. Met saus erbij. Eén viandel. Ja, doe er maar één. En één frikandel joppiesaus. Uh, drie frikandel joppie saus. Ja. Ja, zwarmenrolletje. Dat heb ik ook niet. Wat heb je wel aan rolletjes? Eh, uh, rolletjes. Gewoon iets van een vette rol. Gewoon iets van een vette bek. Maakt op ja. zich niet uit. Ja. Zes kipnuggets. Met saus erbij, wat u hebt liggen. Ja. Ja, halve haan. Drie kwart kip. Of een hele. Heb je die? Ja. Patat erbij. Portie saté. Met brood en saladoen. Ja. Flink portie bitterballen. Ja. Mini snacks assorti? Ja. Voor de gezonde tussendoor een Ja. Lumpia. Ja. Halve facant. Ja. Ik ben klaar nou, dankjewel. Wat? Hallo? Ja. Ik, ik ben bijna klaar. Ja, wat moet het zijn? Zes blikken cola. Ja. Ja. Twee broodjes gezond. Voor daarna. En heb u iets van ijs? Ja. Ja, wat heb u? Uh, verpakt ijs. Verpakt ijs? Ja. Wel koud hoop ik dan? Ja. Ja, doe er ook maar een paar bakken van bij. Ja. U, wat u hebt? Ja. Leehanbautjon? Ja. Hamkaas, Snitsel? Ja. Ja? Heb u ook nog gehaktballen uit de Su vandaan? Ja. Een hete donder? Ja, heb ik ook. Kipkaaspunton? heb ik ook. En een pakje lucifers? Ja, doe ik. Voor het verbranden van de calorieën. Zo is dat. Ja, dan mag het naar de Walstraat. Ja. 25B. Ja. Om 6 uur vanavond. Ja, dat is goed. Ja. Doe ik vanavond. Heb u het opgeschreven? Hoor. Ik heb het opgeschreven. Kan u het misschien even oplezen? Ik uh, vlak de zon heen toe. Fantastisch. Ja, Dank Dag. u wel. Dag.